Twee uur. Dit is Radio 1 met Jeroen Snel. Een hele goede middag, veel kritiek de afgelopen dagen op de vage berichtgeving in Nederland over de recente terreurdreiging. Nationaal coördinator terrorismebestrijding Dick Scholf heeft zich die kritiek blijkbaar aangetrokken. Want hij reageert straks voor het eerst in ons programma. En verder aan tafel topmodel en actrice Kim Veenstra. Maar nu is het NOS Journaal met Kees Groot. Het aantal Nederlanders dat naar België gaat voor een medische behandeling is tussen 2007 en 2010 met bijna 14 gestegen. Dat blijkt uit metingen van een Belgische instantie die wachtlijsten in de gaten houdt. Ook het aantal Duitsers, Fransen, Britten en Luxemburgers dat voor een ingreep naar België gaat neemt toe. Nederlanders die de wachtlijsten in eigen land zo omzeilen vormen met bijna 60 veruit de grootste groep. Volgens een woordvoerder van de Belgische instantie zijn vooral orthopedische en cardiologische ingrepen populair. Vietnam voert de doodstraf weer uit. De tenuitvoerlegging lag twee jaar stil nadat het land voltrekking van de doodstraf door een vuurpeloton had verboden. Die methode zou te traumatiserend zijn voor de leden van een vuurpeloton. Het land is nu overgestapt op dodelijke gifinjecties. Op de Vietnamese lijst met de dood veroordeelden staan bijna 600 mensen. Amnesty International veroordeelt de hervatting van de executies. Het Britse verzekeringsbedrijf Lloyds looft een flinke beloning uit... voor tips over de juwelenroof twee weken geleden in Cannes. Toen werden uit het Ritz-Carlton Hotel sieraden gestolen... ter waarde van 103 miljoen euro. De Israëlische eigenaar van de juwelen had zijn bezit bij Lloyds verzekerd. Correspondent Frank Renout over de beloning. Lloyds zegt dat de tip die leidt tot de vondst van de juwelen... beloond wordt met 1 miljoen euro, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. En die zijn nog niet bekendgemaakt. De beloning zal morgen bekend worden gemaakt in Franse kranten. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik krijgt geen toestemming... om een studie te volgen aan de Universiteit van Oslo. Hij had een aanvraag ingediend voor een studie Politieke Wetenschappen. De universiteit laat hem niet toe... met als argument dat hij studiepunten tekortkomt. Dat heeft Breiviks advocaat laten weten. De aanvraag deed in Noorwegen en daarbuiten veel stof opwaaien. Sommige docenten hadden gezegd dat ze niet wilden meewerken... aan onderwijs voor Breivik. Breivik zit een straf uit van minstens 21 jaar... wegens de terreuraanvallen in Oslo en op het eiland Utoja in de zomer van 2011, waarbij hij 77 mensen doodde. Burgemeester Roep van Vlissingen heeft aangifte gedaan... van bedreiging en belediging. Hij zegt de afgelopen weken te zijn bedreigd... via de telefoon en e-mail... Roep moest zich gisteravond in de gemeenteraad verantwoorden... vanwege onterecht ontvangen vergoedingen. Hij declareerde 4500 euro te veel voor dubbele woonlasten... en voor verhuis- en inrichtingskosten. Het is niet duidelijk of de bedreigingen iets te maken hebben... met de declaratiezaak. Burgemeester Roep betaalt de 4500 euro terug aan de gemeente Vlissingen. En dan nog het weer, wolkenvelden, maar ook zon. In het oosten kan nog een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen veel bewolking en mogelijk flink wat regen, voornamelijk in het oosten. Het wordt dan 21 graden. Vanaf donderdag weer meer zon, maar het blijft licht wisselvallig. En wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren.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 Heyo, dit is de dag. Jeroen Snel. Dit is de dag waarop er nog steeds veel vragen leven over de recente terreurdreigingen. Terrorisme-expert Schoen en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Scholf proberen er zo een paar te beantwoorden. En verder te gast dit uur topmodel Kim Veenstra, die een half jaar geleden de stilte van het klooster opzocht. Lukt het haar, teruggekeerd naar de hectiek van alle dag... zo af en toe toch nog een stilte moment te pakken? En we praten met oud-verkeersofficier Co Spee... over een campagne tegen fietsend internetten... die in september van start gaat. En meneer Spee, goedemiddag. U bent zo'n beetje beschermheer van deze campagne. Dat kan niet anders. Nee, ik, ik ben zelfs niet bij die campagne betrokken geweest. Ik heb vorige week alleen maar eens een keer getwitterd... dat ik vind dat het eigenlijk verboden zou moeten worden. Want dat, je... dat roept u al jaren? Ja, dat roep ik al. Ja, vijf jaar geleden al geroepen. Dat heeft me wat toen mijn baan gekost, want iedereen viel er over me heen. Het was achterlijk en... Uh... Maar ja, je ziet nu dat er steeds meer doden vallen... en dat er steeds meer gewonden vallen gewoon Het is toch, fietsers. Mooi, toch mooi dat u een beetje gelijk krijgt na ja, vijf jaar. Ja. Hoewel ze misschien nog niet ver genoeg gaan daar met de campagne. Daar gaan we het straks over hebben. Okay. Volgende week begint in Roemenië... het proces tegen de verdachte van de kunstroof in Rotterdam. Honderd jaar geleden werd de dader... van een andere spraakmakende diefstal aangehouden... En Pieter van Ors vertelt erover in De Tijdmachine. En u kunt vanmiddag ook twee keer luisteren naar de live muziek van de band The Boxer Rebellion. En uw mening horen we graag via Twitter met hashtag DIDD. Of via onze website ditisdedag.nu. Maar we beginnen met de nationaal coördinator terrorismebestrijding Dick Schoof. Meneer Schoof, goedemiddag. Ja, Amerika sluit zijn ambassades uh, in de regio van uh, Jemen en ook verder buiten. België houdt op dit moment verscherpt toezicht op het spoor en op de luchthavens. Hoe zit het uh, met de dreiging voor ons land? Nou, laat ik begin te zeggen dat er uh, de, uh, ze geen concrete dreigingsinformatie is tegen, tegen Nederland of uh, tegen belangen in Nederland. Uh, tegelijkertijd uh, we nemen we natuurlijk uh, de, uh, de Amerikaanse signalen meer dan serieus. We hebben de afgelopen dagen ook veel contact gehad uh, met de Amerikaanse collega's. Over hun alertering, over de reden waarom ze dat doen en over de maatregelen die ze ook nemen. En dan zien we dat uh, de, uh, het voor de Amerikanen en ook voor ons erg belangrijk is om te kijken naar het gebied Noord-Afrika, Midden-Oosten. Uh, daar dus ook allerlei maatregelen worden getroffen. Uh, daarom ook uh, Nederland zijn ambassade in Jemen ook mee heeft uh, gesloten en zo ook een aantal andere collega's. En daar zijn we dus echt heel actief. En in Nederland uh, is het ook belangrijk om overigens niet te vergeten dat we, we nog niet zo heel lang geleden het reisniveau hebben verhoogd, substantieel. Dat betekent dus dat we een grote alertheid hebben al bij de politie- en inlichtingendienst op alles wat met terrorisme te maken heeft. En natuurlijk uh, maken we onze eigen afweging op basis van wat de Amerikanen uh, ons melden en wat we daarmee kunnen doen. En dat uh, heeft allemaal ook toegeleid dat we ook op Schiphol een aantal maatregelen hebben getroffen, vluchten naar Amerika. En natuurlijk hebben wij ook contacten gehad met onze bed, de collega's ook dit weekend al, eh, rondom, rondom het spoor. En dan hebben wij ook de politie, eh, de, is ook iets actiever, op, eh, naast de hoogalette die er al is, op eh, de, de HSL in bijzonder eh, richting België. Ja, dit wisten we dus nog niet, dus extra controles rond eh, treinverkeer naar België, maar ook op onze luchthaven Schiphol, zegt u. Ja, voor passagiers en Cargo, en dat hebben de Amerikanen ook uh, de ticket aangegeven, en daar is ook... Uh, door de luchtvaartmaatschappij in Schiphol. Is dat Europees gebeurd? Gebeurt dat in de meeste grote luchthavens op dit moment? Ja, in België is de politie dus ook extra waakzaam. Het leek even dat het daar nog iets, iets scherper allemaal aan toe ging dan in Nederland. K kunnen we dat nog zo stellen? Ja, dat zou je zo kunnen stellen. Omdat de, de Belgische autoriteiten hebben iets specifiekere informatie over mogelijk een dreiging in België. waardoor zij een iets andere manier van handelen hebben dan wij doen. En hebben daar ook overleg over gehad met de Belgen. Uh, en, en kijken dat in dat kader... met name een spoor van op en neer naar België gaat. Specifieke informatie. Dus dat is extra informatie naast het verhaal... van de dreiging waar Amerika het over heeft. Ja, dat klopt. En, en dan zou het gaan om informatie... mogelijk over een aanslag in België zelf. Ja, Ik, ik zei dat het gaat om iets specifiekere informatie... waardoor het voorstelbaarder is... ...dat er in, in België zou kunnen gebeuren en heeft dus Duitsland andere maatregelen getroffen... ...die wij in Nederland niet hoeven te treffen. En die overigens ook in een aantal andere landen, uh, uh, bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk, ook niet worden getroffen. Dus is specifiek België is contact geweest En uh, zij maken ook hun eigen afweging en hebben op grond van die uh, informatie besloten... Uh, de, uh, ...de komende dagen een paar extra maatregelen te treffen op en rond het spoor. België, niet Nederland of Duitsland. Heeft dat dan iets te maken met de EU die zetelt in Brussel of de NAVO? Ja, Daar durf ik eerlijk gezegd geen enkele uitspraak over te doen. Uh, de, de, men heeft gewoon iets meer informatie. Ik denk echt dat het losstaat van uh, de, uh, de, zeg maar de, de NATO of Brussel. Maar het belangrijkste is dat uh, ook de Belgen hun informatie goed hebben. Net zo goed als dat wij onze informatie goed hebben. En op basis daarvan een weging maken en besluiten welke maatregelen ze moeten treffen. En belangrijk voor ons in Nederland is dat wij die maatregelen niet hoeven te treffen. En ook niet tegen onze mensen hoeven te zeggen van uh, wees weten nou eens even extra alert als u uh, binnen Europa is. Ja. Een maatregel die Nederland wel heeft genomen... is uh, het sluiten van de ambassade, in ieder geval voor een week. Uh, is er echt sprake dat onze ambassade in Jemen concreet doelwit is? De, de concrete doelwit uh, de, uh, gaat elke keer over Amerika. Ja. Maar het is heel goed voorstelbaar, uh, wederom het woordje voorstelbaar... dat het zich vervolgens uh, op andere westerse uh, ambassades richt. En uh, heeft ook Nederland, net uh, als dus andere West-Europese landen... Besloten hun ambassade daar de komende dagen dicht te houden. Ja. U heeft het al gezegd, op dit moment is er het dreigingsniveau substantieel. Ik lees op de website van uw organisatie dat dat veel te maken heeft met de terugkeer van Syrië-gangers. Hoe let u op hen als zij terugkeren in ons land? De, de inlivingen en de politie houden een nauwe vinger aan de pols te men zich weer in Nederland beweegt. Uh, belangrijk is om elke keer weer uh, te melden dat men uh, echt nog in Syrië zit. En uh, er, er misschien een handjevol mensen terug is gekeerd uh, naar Nederland. En die worden gewoon op allerlei manieren in de gaten gehouden. Uh, de, uh, en geprobeerd uh, uh, te kijken of men inderdaad geradicaliseerd, getraumatiseerd en gewelddadig is teruggekeerd. Of dat men terugkeert om hier in Nederland gewoon weer naar school te gaan of aan het werk te gaan. Het klinkt toch als een langdurig proces. Dus dat dreigingsniveau dat zal nog wel even op dat substantieel blijven hangen voorlopig. Wij kijken elke drie maanden, uh, los van zeg maar, de, de, de specifieke punten, maar we kijken elke drie maanden of uh, en wat het dreigingsniveau moet zijn. We hebben vrij stemmen besloten het dreigingsniveau substantieel te houden. Want de dreiging van de terugkeer van Syrië, wat een belangrijke reden was, is inderdaad niet uh, vandaag of morgen over. Nee. Er uh, was enige kritiek, uh, vooral gisteren, op het feit dat u uh, ja, niet eerder optrad in de media om even iets meer tekst en uitleg uh, te geven. Uh, de Amerikanen hebben het toch over de ja, meest ernstige dreiging sinds 9-11. Had u niet iets eerder, uh, ja, ja, iets meer openheid uh, kunnen geven? Ja, de vraag is altijd waar je openheid over geeft. En bedoel ik mee te zeggen, we, de, we hebben natuurlijk heel, contact, heel goed contact gehad met dus de Amerikaanse collega's. Uh, de eigen afweging, maar ik constateer dat we in Nederland geen specifieke maatregelen hoeven te nemen. Uh, en uh, hebben dat overigens desgevraagd ook uh, meegedeeld. Uh, ik denk dat het nu, omdat het uh, echt, uh, je merkt dat mensen zich zorgen maken over wat er allemaal gebeurt. Precies. Dat is voor mij ook een reden om te zeggen, nou, dat, dat is ook het, het goede moment om dan om eens even weer uit te leggen wat er dit moment aan de hand is. Waar mensen zich wel en waar mensen zich niet zorgen over moeten maken. Men moet zich zorgen maken als men in Noord-Afrika op het Midden-Oosten zit in de buurt van westerse belangen, hè, zoals het zo mooi heet. Maar binnen Europa hoeft men zich op zich geen zorgen te maken en er wordt permanent opgelet... Dan moet men zich geen, ik zou bijna zeggen... geen grotere zorgen te maken dan we moeten Goed. Nou, dank voor deze uitleg. Uh, Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. En nog excuses aan de luisteraars... voor de iets wat, uh, uh, iets wat slechtere lijn dan normaal. Dick Schoof, uh, Klens Groen bedoel ik. Uh, uh, terreurexpert. Eindelijk iets meer openheid. Uh, toch een aantal nieuwe dingen gehoord. Dat uh, ja, Nederland minder in de gevarenzone zit... Bijvoorbeeld dan inderdaad België. Ja, uh, dat was toch wel uh, opvallend. Ik bedoel, een helder verhaal op zich. Maar dat dus inderdaad België blijkbaar naar inderdaad een andere dreiging kijkt. Naast uh, denk ik dan uh, de dreiging die vanuit Amerika komt. Uh, dat was eigenlijk ook wel duidelijk. Omdat je niet in andere Europese landen ook dergelijke maatregelen ziet. Dus de Belgen hebben duidelijk informatie met betrekking tot hun land. Uh, of iets dat daar speelt. Uh, dat daar mogelijk iets uit zou komen. Je moet zich natuurlijk voorstellen wanneer je dit soort dreigingen inschat. Dat uh, inlichtingendiensten, analisten die naar dit soort dingen kijken. Of het nou in Nederland de NCTV is. Of uh, dat heet de OCAD, hun tegenhanger in België. Uh, of de GTZ in Duitsland. Uh, daar kijk je naar meerdere dingen. Wat, wat loopt er dagelijks? Wat komt er aan nieuwe informatie binnen? En die plak je tegen buitenlandse informatie, internationale informatie aan. En je trekt aan. je conclusie. En je trekt je conclusie. En soms komen daar ook weer andere factoren van. Is het een grote uh, een verkiezing of een grote ontwikkeling... of een politiek stuk nieuws in de komende dagen? Het lijkt erop dat België toch uh, signalen heeft specifiek voor België... zelf naast het verhaal uh, van afgelopen weekend... dat er een uh, dreiging was uh, tegen Amerika. Het lijkt erop. En we weten natuurlijk dat België ja, de, laatste, de laatste jaar... Uh, enkele keren heeft, heeft aangegeven van... goh we maken ons zorgen over een aantal dingen. Dingen. Eén ding is Syrië-gangers. Een ja. ander uh, was een paar mensen die later bleken verbonden te zijn met Syria en België, ja. uh, maar ook mensen die aan het doorreizen waren van andere landen. Goed. De grote man van Al-Qaeda van dit moment sinds Osama Bin Laden dood is... is Al-Zawahiri en hij zal opdracht hebben gegeven aan de afdelingen in Jemen... om een aanslag te plegen. Overmorgen eindigt de Ramadan, de islamitische vaste maand. Dat zou een gelegenheid kunnen zijn voor Al-Qaeda om zich opnieuw op de kaart te zetten. Het bevel zou afkomstig zijn van Emen Al-Zawahiri, de opvolger van Osama Bin Laden... Inlichtingendiensten zouden een gesprek hebben onderschept dat hij had met het lokale hoofd van Al-Qaeda in Jemen. We uh, didn't take heed on 9-11 uh, in the way that we should. But here I think it's very important that uh, we do take the right kind of planning. As we uh, come to the close of Ramadan, we know that's always an interesting time for terrorists. Ja, klens uh, al-Zawahiri, hij zou die opdracht hebben gegeven. Komt dat vaker voor dat de grootste man van dit moment van Al-Qaeda... dan een opdracht geeft naar een ander iemand ergens? Eigenlijk de laatste vijf, acht jaar niet. Dus nee. dit, dit is wel bijzonder. En wat natuurlijk jammer is, is ja, er is blijkbaar uitgelekt dat hij dit heeft euh, gedaan. Dus, dus nu weten we iets meer over... Ja. Nou, dat is wel van een niveau waar je van zegt, van, daar maak je je zorgen over. Het is dus voor het eerst sinds, sinds acht jaar is het dan voorheen van, nooit uitgelegd? Acht tien jaar. Nou, dat zou kunnen, maar ik bedoel, dat is geloof ik weinig geconstateerd. Dus uh, waar we eerder echt grote dreigingen hebben gezien, of grote incidenten en achteraf iets hebben we kunnen vaststellen. daar was het vaak meer op tactisch niveau dat die informatie vandaan kwam. En niet zozeer dat een hoge heer even naar beneden belde. Uh, de nummer 1 met de nummer 2. Wat wel opvallend is, is dat meneer Warhashi die leiding geeft aan. Uh, die blijkbaar hier de ontvanger was van het telefoontje. die geeft leiding aan Al-Qaeda in Jemen. Dat ja. is de laatste drie, vier jaar wordt dat gezien als zeg maar de belangrijkste en eigenlijk de gevaarlijkste groepering binnen het al qaeda stelsel Die halen internationaal nog wat uit. Die proberen ook dingen bijvoorbeeld met vliegtuigen... wat je weinig al Qaeda groepen in bijvoorbeeld Mali of zelfs in Irak... nog ziet doen op dit moment. En ze hebben ook een persoonlijke link. Die loopt via meneer Bin Laden. Dus het is opvallend om te zien dat blijkbaar meneer Zawahiri... voelt zich nu goed genoeg om gelijk naar beneden te bellen... naar deze meneer en dat te vragen. In Jemen. En de vraag is dan eigenlijk... zou die aanslag dan inderdaad in Jemen plaatsvinden of... Elders nou, in de regio? Dat weten we dus niet. We weten ook niet alles trouwens, wat er in die boodschap stond. Eh, wat je wel ziet vanwege die sluiting van ambassades. dan denk je snel van nou diplomatiek doelwit. Amerikaans doelwit. en waarschijnlijk een gronddoelwit. met andere woorden een gebouw. Dan zit je snel te denken aan of een soort terreurcommando-team. of een voertuigbom. of iets wat iemand naar een gebouw toe gaat brengen. Maar we weten ook uit het verleden. als dit een grote aanval zou behelzen. en dat nemen we aan omdat het echt van de topleider komt. Dat er natuurlijk ook in meerdere landen tegelijk wordt aangevallen. Ik denk even terug naar 1998, toen het eigenlijk met de grote aanslagen begon. Uh, in Dar es Salaam en in uh, Nairobi op tegelijk. hetzelfde moment tegelijk. Ja. En dat ja. hebben we natuurlijk in, in Londen, Madrid, 9-11, en Bali ook gezien. Ja. Um, de, de kritiek die er even was van te weinig openheid ook van, uh, vanuit Nederland. Deelt u die kritiek? Nou, niet echt. Ik vind het een klein beetje storm in een glas water. Ik dacht dat de NZW zondag geloof ik al had aangegeven... van joh, uh, we letten erop, maar, maar we zien even niks relevant voor Nederland. Uh, Buitenlandse Zaken heeft ook twee keer toe, geloof ik, iets gesteld... over de situatie in Jemen. Uh, je moet je ook voorstellen dat voor zo'n dienst... Uh, je probeert juist kalmte te bewaren. He, wanneer het wel relevant is, dan steken we onze vinger op. Ja. Als je dat elke week doet wanneer er ergens een alert is... Dan wordt het uiteindelijk niet meer serieus genomen natuurlijk. Wordt het niet meer serieus genomen, is het niet even effectief. Dus je wil een beetje he, keep your powder dry... zoals de Amerikanen zeggen over dit soort dingen. Um, en je probeert ook nu niet meer vage informatie uit te geven. Tien jaar geleden... Was dat echt een probleem? Amerikanen elke twee weken, elke maand weer een werelddreiging... weer iedereen al alert. Dan hoor je het niet meer. Dan hoor je het niet meer. Dus nee. ook voor de Amerikanen geldt dat trouwens nu. hoor, Dat ze niet meer links en rechts dit soort uh, waarschuwingen uitgeven. Dat probeer je echt te kalibreren met harde informatie Dus erachter. als we het doen, dan neemt u het uh, zeker serieus? Ja, vooral ook, je merkt op zondag... dat ze een aantal van die topparlementsleden hadden ingelicht. Ging heel snel, hè? Ja, ja, en dan weet je wel, nou, dat is echt serieus. Nu is er een grote discussie over de inzet van drones. Ja. En nou, net vandaag uh, komt er het bericht... dat er vier mensen in Jemen zijn uh, omgekomen... door een aanslag met of, of een aanval door zo'n drone. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is er die hele grote terreurdreiging. Ja. Dus dit komt de discussie Obama wel weer ten goede. Dat hij wel die drones kan blijven inzetten. Omdat die dreiging inderdaad er is. Zou en kunnen. hij heeft nog vier mensen uit kunnen schakelen. Hoog. Zou kunnen. Ik denk gelijk twee kanten op. Ik denk uh, vanwege die waarschuwing wordt er natuurlijk doorgeluisterd... van joh, wat gaat de tegenstander doen? Dus mogelijk dat die terroristen uh, uh, bewegingen maken... communicatie hebben naar aanleiding van die waarschuwing... en dat je daarop kan acteren. Dus mogelijk dat die drone-aanval het gevolg is van. Het zou ook kunnen dat het inderdaad een soort tactische aanval is. Met andere woorden, we hebben deze mensen al even op het oog. Ja. Maar dit is een heel goed moment om hen nu te treffen om die plan nog verder te ontregelen voor de komende week. Ja, goed. Dank voor dit moment, uh, Glens Groen. Kim Veenstra, uh, hier aan tafel. Topmodel en je hebt meegedaan aan het programma... Op zoek naar God, een half jaar geleden. We voelden ons bijna verantwoordelijk om toch even te kijken... hoe het met je is. Verantwoordelijk? Nou ja, we waren in ieder geval heel nieuwsgierig hoe het op dit moment uh, met je is. Uh, nou, beantwoord die vraag is, hoe is het met je? Um, ja, Het gaat hartstikke goed. Ik ben uh, super gelukkig met mijn leven. Ik mag absoluut niet klagen. Je ziet er bruin uit. Al ja. op vakantie geweest. Ja, ik ben net op vakantie geweest uh, met mijn zusje een weekje. En waar ben je geweest? Nou, drie keer Radar in <lacht> <lacht> um, ja, Het was onze eerste vakantie samen. En um, ja, ik dacht, ik gooi haar meteen het diepe in... en ik neem haar mee naar het leukste party-eiland van de wereld. Want zij is ze een jaar of acht jonger dan jij bent, hè? Zeven, zes twintig, ja. Nou, voor wie jou niet zo goed kent, even een korte samenvatting van een aantal gebeurtenissen uit jouw leven. Mijn punten gaan naar het meisje. waarvan ik weet dat ze echt alle potentie heeft om echt heel ver te schoppen. En dat bedoel ik op de catwalk, maar ook tijdens fotoshoots. Mijn punten gaan naar Kim! Klopt dat dat jij eigenlijk met de politie bent geweest in het verleden? Oh ja. Nee, Kim, wat heb je gedaan? Nou, een scooter gestolen. <tie> Waar was je? Bij mijn moeder. Joyce, waar de fuck was je? Waar de fuck was je? Laat me los. Ik zeg het pas als je me loslaat. Uh, nou, ik heb uh, cocaïne gebruikt, ik heb uh, MDMA gebruikt, en ecstasy en dan huis uh, ja, hem niet. Kim Veenstra is door de politierechter in Groningen veroordeeld wegens diefstal. Kim heeft een werkstraf van 80 uur opgelegd gekregen. Joshua Badhoorn werd zaterdagochtend in een woning aan de HL Wiggerstraat doodgestoken. Het laatste jaar had hij een relatie met fotomodel Kim Veenstra. Op haar huispagina schrijft ze... Ik ben vannacht iemand verloren die me heel dierbaar is... Iemand met wie ik zou trouwen en kindjes zou krijgen. Zomaar opeens van mij en zijn dierbaren weggenomen. Tim Veens, is dat moeilijk om dat weer even op een rijtje terug te horen? Nou, ik vraag me eigenlijk af waar al die leuke dingen zijn die ik ook heb gedaan. We begonnen met het winnen van uh, Topmodel natuurlijk. Ja, ik hoor echt alleen maar negatieve dingen. Dat vind ik wel een beetje jammer, maar um, ja, het zei zo. Waarschijnlijk is dat uh, interessanter dan al het leukste wat ik heb gedaan. Ja, die negatieve dingen, dat zijn inderdaad geen dingen waar een gemiddeld mens trots uh, op kan zijn. Kooz die spitste zijn oren toen het ging over een scooter uh, diefstal. Ik wist, het, ik wist het al hoor, ik heb gisteren even Wikipedia gekeken toen ik wist oh, dat. Ja, ja, ja, op Wikipedia er staat ook in 50% procent, uh, onzin op. Oh, ja? Omdat, ja, dat, oh, maar dat uh, kan je zelf wijzigen hoor. Ja, maar dat ja, wordt dat dan weer uh, niet in dank afgenomen. Nee, nee precies. Nou ja, goed, dat, dat was het leven van wat langer geleden, die negatieve That's dingen. Uh, toch uh, ben je dus in dat klooster gegaan voor ons programma Op zoek naar God. En toch is daar een moment gekomen dat je nog weer uh, je leven kon... Uh, Bekijken, nog, nog eens terugkijken op wat je allemaal had meegemaakt. Met name uh, de moord op je partner, op je vriend. Ja. Um, kan je ons nog eens even vertellen hoe dat verhaal opnieuw tot je kwam... en, en hoe je dat beter een plek kon gaan geven? Um, nou ja, in, in het klooster word je echt uh, heel erg geconfronteerd met jezelf. Want je bent... Uh... Ja, je wordt gewoon echt geacht om stil te zijn. Dus je gaat uh, heel veel discussies aan met jezelf. En um, ik de um, afgelopen vier jaar is mijn leven heel erg veranderd. Ik ben uh, getrouwd en ben hartstikke gelukkig. En mijn werk gaat hartstikke goed. Ik doe heel veel leuke dingen. Mijn leven lijkt eindelijk op een rustig vaarwater te zijn. Maar toch bleef het van binnen altijd een soort van onrustig. Omdat ik dacht, van, ik heb bepaalde dingen uit mijn verleden een plek kunnen geven. Maar die had ik niet. Ik had ze eerder gewoon weggestopt en ben zo snel mogelijk weer doorgegaan omdat ik iets van mijn leven wilde maken. En in het klooster kwam ik erachter, juist omdat ik zo stil moest zijn en de hele tijd de confrontatie met mezelf moest opzoeken, dat er toch wel wat dingetjes waren waar ik het echt nog moeilijk mee had, waaronder dus uh, uh, de gewelddadige moord op mijn uh, toenmalige vriend Joshua. En uh, ik ben erachter gekomen dat ik me heel lang schuldig heb gevoeld, omdat ik... Um, na een jaar nadat hij was overleden ben ik uh, ja, best wel weer heel snel verliefd geworden. En daarna ook snel weer getrouwd. En um, ik heb echt een fantastische man. Maar iets in mij bleef altijd nog wel daaraan knagen. En um, ja, ik gaf mijzelf de schuld van zijn moord. Dat natuurlijk niet mij schuld was. Maar je zit met zoveel schuldgevoelens. Ook omdat op het moment dat hij um, vermoord werd, zat ik uh, met Johnny de Mol voor opnames. Waar is de mol? In Bali. Daar, uh, mijn vader komt uit Indonesië. Dus ik wilde heel graag naar mijn land, zeg maar, waar mm. mijn opa en oma vandaan kwamen. En uh, op het moment dat ik daar zat, kreeg ik dus telefoon uh, dat hij, uh, ja, dat hij dood was. En, uh, wij hadden elkaar voor het laatst gesproken die dag. En wij, zijn met, wij hadden een soort van woordenwisseling. En we zijn boos op elkaar geworden. We hadden de telefoon opgehangen En daarna hebben we elkaar nooit meer gesproken. Dus ik heb daar heel lang echt mee rondgelopen. kan me goed voorstellen. Laatst. Ja. En, en in het klooster kwam je erachter van... dit ga ik nu eerst afronden. En dan ga ik door... En zodat je ook niet meer schuldig hoefde te voelen dat je een nieuwe relatie had. Ja, ja ik, um, ik vond het altijd best wel heel erg moeilijk ook om over, uh, openlijk over hem te praten. Want, uh, ja, en nu gaat dat makkelijker, merk ik ja, dat nu. Ja, dat gaat nu veel makkelijker. De, ja, er hangt ook een, een foto van hem in ons huis. En, mm. Ja, blijf, ik denk elke dag aan Hem en, en denk aan heel veel dingen wat ik allemaal heb meegemaakt. Maar ik heb het door, dankzij het klooster, heb ik dat echt een, een mooie plek kunnen geven. We gaan even naar een fragment uit op zoek naar God waar je uh, ja, bezig bent en een beetje vecht tegen de stilte. Ja, stilte. Dat is echt zo zwaar hier. Dat je zo gedwongen stil moet zijn. dat je dan zo echt gaat giegelen om hele stomme dingen. Ja, ik begon eerst een beetje gek te worden. Maar ik heb ook een meisje gevoeld dat ik gewoon in een gekkenhuis zit. Eigenlijk zou ik heel graag willen schreeuwen. Wordt hier niet echt rustig. Ik vind het een vrij. Um, inspiratieloze plek. Gezellig hè? Hier zo, met z'n allen. Hoor je dat? Dat is het enige geluid wat ik hoor in dit gebouw: een klok. Mooie opmerking, gezellig zo hè. Maar in die stilte, was daar dan het moment dat je uh, de dood van je vriend Joshua beter kon verwerken? Ja, dat, um, dat heeft natuurlijk wel met. Uh, ik kreeg van. Uh, um Um, van mijn, uh, ach, mijn coach, zeg maar. Een priester, kreeg, he, was ja. dat? Ja. Um, daar kreeg ik steeds um, ja, stukken uit de Bijbel mee. En in het begin dacht ik van, ja, heel erg leuk, al die stukken. Maar ja, wat moet ik daarmee? Ik heb daar niet heel veel mee. En op een gegeven moment kwam ik achter dat daar, wat daar dus staat... dat daar meer staat dan wat daar staat. Dus je moet eigenlijk nadenken over wat daar staat. Wat daar staat, staat er eigenlijk niet. Maar was er dan ja. op een gegeven moment een tekst die jou hielp... om de dood van Joshua te verwerken? Ja, um, ja. Zeker, dat uh, had ik zelf niet verwacht. Maar dat um, was uh, het moment dat uh, uh, het verhaal uh, van... Uh, Jezus verandert water in wijn. Dat is een heel bekend verhaal. Maar dat gaat uh, voor mij ging dat heel erg over loslaten. En um, weer vertrouwen op goede dingen die komen. En um, ja, ik ben Joshua kwijtgeraakt. En ik ben echt iets, iets heel moois kwijtgeraakt. En iets heel waardevols. Maar ik heb er ook iets... Ja, dubbel en dwars iets heel moois voor teruggekregen. En dat, uh, dat vond ik vooral heel moeilijk. En uh, ja, dat heeft mij toch wel echt geraakt op dat moment. Ja. Je hebt eerder gezegd, want je bent al eerder bij ons in Dit Is De Dag geweest... dat je ook wel God hebt gevonden in dat klooster. Was dat op datzelfde moment of stond dat weer los van... wat je nu beschrijft met Joshua en die bijbeltekst... zodat je het meer een plek kon geven? Nou, het stond er een beetje los van. Um, ik um, ben niet het type wat. Ja, God voor mij, ik, ik denk dat iedereen dat anders ziet. God voor mij is gewoon vooral, vooral um, liefde. Wat ik heb mogen zien in de wereld. En ik heb um, best wel veel nare dingen meegemaakt. Maar ik heb ook al heel veel mooie dingen gezien. En uh, ik, heb, ben, ik geloof dat God in de mens zit. En daarom denk ik dat ik God al vaak in mijn leven ben tegengekomen. Want... Maar je bent het nu pas zo gaan benoemen of zo? Ja. ja. Maar het is dus niet de God in de hemel die. Op nee, je zo, let of voor je zorgt. Zo zie ik dat niet. Het is wel... Um een persoon zou ik het dan maar noemen voor mijzelf, met wie ik af en toe kan praten. En um, of dat nou is tegen mijn, mijzelf, mijn eigen, of tegen God. Ja, ik um, vind het prettig. Ik voel me daar fijn bij. En uh, het programma was voor mij. Ik heb heel veel programma's gedaan, heel veel gekke programma's ook, maar dit was even iets heel anders. Dit is echt het mooiste programma wat ik heb gedaan. En het was voor mij echt een cadeautje. Het is echt onbetaalbaar. Want ik neem het mee voor de rest van mijn oh. leven. Klanschoen. Ik voel me af, uh, zou je andere mensen aanraden om hetzelfde te doen... Um, ik zou andere mensen absoluut aanraden om hetzelfde te doen, want ik geloof echt op een gegeven moment uh, raak je jezelf uh, soms een beetje kwijt op een punt in je leven. Mensen die staan nergens meer bij stil en ik denk doordat je de stilte opzoekt, je hoeft niet per se op zoek te gaan naar God, maar om de stilte op te zoeken, al is het voor een paar dagen, dat uh, doet heel veel goed voor je. Doe, je. doe je dat nu nog steeds, die stilte opzoeken, omdat het uiteindelijk ja, iets heel positiefs voor jou werd? Um, ik probeer het wel te doen, alleen is het moeilijk. Want ik kan me heel moeilijk afzonderen, omdat ik toch een hectisch leven leid. En ik heb altijd veel mensen om me heen. Enige momentjes van rust en stilte is, um, ja, als ik, uh, het klinkt heel erg gek, maar als ik in het vliegtuig zit, dan uh, zit ik in de lucht en dan kijk ik naar de wolken. En dat is voor mij dan, uh, het voelt als ik ergens heel dichtbij ben. En dan hoef ik ook niet met iemand te praten. Nou, dan ben ik blij dat je veel reist, want dan ja. heb je vaak uh, dat soort uh, mooie momenten. Wat kunnen we binnenkort van jou verwachten? Wat zijn je plannen je wensen je, en je dromen nog? Um, nou, ik heb toch al wel heel veel uh, mooie dromen mogen uh, kunnen waarmaken. Ik wilde altijd voor de Italiaanse volk werken. Dat heb ik nu drie keer gedaan. Um, ik heb uh, gesproken op uh, TEDx. Um, Women, dat uh, vond ik echt fantastisch om een te Een grote doen. bijeenkomst in Amsterdam? Ja. ja. Um, uh, ik heb uh, in Van Godlos gespeeld. Ik heb een mooie film gedaan, uh, Verliefd op je pizza. Dus, maar nu je droom voor de toekomst? Um, ja, dus zorgen dat ik uh, zo door blijf gaan en dat ik gelukkig mag blijven. Zoals het ja. nu is, eigenlijk Zoals het al nu helemaal, is, is het helemaal gewoon goed. Ja, het kan beter. Ik hoop gewoon niet dat het weer slechter gaat. En daar, daar ga ik heel hard voor aan het werk. gaan we ook niet vanuit dat het uh, slechter zal gaan. We praten straks verder aan deze tafel met onder andere oud-verkeersofficier Co. En we gaan ook naar live muziek luisteren van de band The Boxer Rebellion. Dit is Radio 1. Het is één minuut over half drie, het NOS-journaal met Kees Groot.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 Vietnam voert de doodstraf weer uit. De tenuitvoerlegging lag twee jaar stil nadat het land voltrekking van de doodstraf door een vuurpeloton had verboden. Die methode zou te traumatiserend zijn voor de leden van een vuurpeloton. Het land is nu overgestapt op dodelijke gifinjecties. De brand in een huis in Groningen, waarbij gisternacht de bewoner om het leven kwam, is veroorzaakt door een oververhitte frituurpan. De man werd gevonden naast de keuken waar de frituurpan stond. Hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar hij overleed ter plekke. Op de tweede verdieping lag het elfjarig zoontje van de man te slapen. Hij kon worden gered door de brandweer. En een bijzondere auto heeft voor opschudding gezorgd in Kopenhagen. Er hingen kopere buizen en allerlei bedrading uit... waardoor de auto eruit zag als een grote bom. Uit voorzorg zette de politie een deel van het centrum af. De eigenaar verklaarde dat hij alleen maar bezig was met een experiment. Hij probeerde tijdens het rijden elektriciteit op te wekken. De politie gelooft hem. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Hele goede middag opnieuw. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met hier aan tafel oud verkeersofficier P, topmodel Kim Veenstra, terrorisme-expert Glensgroen... en kunstrecent Pieter van Os. U kunt reageren op onze uitzending via Facebook, via Twitter... met hashtag DIDD, of via onze website ditistedag.nu. Het gebeurt steeds vaker. Nog even snel een sms'je versturen, terwijl je gewoon op de fiets zit... Of je checkt je mail bijvoorbeeld nog even. Levensgevaarlijk vinden het ministerie van Verkeer, de politie en ook Veilig Verkeer Nederland. Volgende maand in september start er een campagne om fietsers bewust te maken van de risico's. En daar gaan we nu over praten met oud verkeersofficier officier Koos P. Zelf ooit een sms'je verstuurd terwijl u op de fiets zat? Nee, ik ben, er, ik ben er wel best wel handig in. Maar op de fiets sms'en, uh, ik laat het trouwens ook op, op de fiets in mijn zak zitten. Ik pak hem gewoon eens aan als hij begaat. Nee, en dan, dan nee. blijft dat maar trillen ja, of piepen. Ja, dan ik, dan denk... ik, ik sta stil en dan uh, luister ik dan maar. Uh... Ja, ja dan, dan mag het wel natuurlijk ja. bij stilstaan. Maar goed, op de fiets heb hebt twee handen. Waarom je ja. met je linkerhand uh, even die telefoon bedienen? Ja, kijk, er is natuurlijk de laatste jaren wat bijgekomen. Hè. In het verleden, uh, dat is ook toen het artikel uh, eigenlijk in, het, uh, in de Wegenverkeerswet is gekomen. om het voor automobilisten, bronfietsers en snorfietsers te verbieden. Toen ging het eigenlijk nog voornamelijk over het bellen. Maar er is ook een dimensie bijgekomen. En dat is het, het internet en het sms'en via, via de telefoon. Nou, je ziet het al bij automobilisten. Levensgevaarlijk. Echt levensgevaarlijk. Je ziet, ziet echt auto's naar de linkerstrook komen. En die zijn alleen maar bezig met het ja. scherm. Terwijl als je 90 kilometer rijdt, ga je 25 meter per seconde. Dus je, als je twee seconden kijkt, heb je gewoon 50 meter niks gezien. Nou, en verliefde, je ziet het ook bij fietsers. En eh, er zijn, ik weet dat er al een aantal doden gevallen zijn... door het sms'en en het bellen op, op de fiets. En dat ding aan je oor houden recht vooruit kijken... daar zou je nog van kunnen zeggen, nou ja, daar is nog wat voor te zeggen. Maar eh, vooral het op dat scherm kijken, dat is, dat is echt, eh, echt raar... En, Kijk, als je, als je naar, de, uh, naar, de, naar die wetgeving kijkt, hè, de, de reden, het verbod van handheld bellen staat uh, op de pagina van de Rijksoverheid. Dat handheld bellen leidt tot gevaarlijk weggedrag en verhoogt de kans op een ongeval. U wordt afgeleid als u tegelijk de telefoon moet bedienen en uw voertuig moet besturen. Nou, fiets is ook een voertuig. Ook moet u aandacht verdelen tussen het telefoongesprek en het besturen van uw voertuig. Nou, en dat gaat, dit, dit gaat dan over het voertuig. fiets is ook een voertuig, maar voor de fiets hebben we het niet verboden. Terwijl we daar juist een, ja, heel veel jonge mensen op hebben zitten. En we weten dat ook van de Maar ja, oh, Dat komt gewoon omdat je minder telefoneert op de fiets. Misschien ook omdat het meer herrie geeft. Maar nu met wat u zegt, ja. de internet gebruikt erbij. De, de sms'jes, de e-mails. Ja. Of misschien wel de routeplannen die je gebruikt op de telefoon. Ja, en dat gebeurt vooral bij die, bij die jonge uh, leeftijdsgroep. En in, in die groep, uh, ja, die overschatten... Ja. Uh, hun eigen kunnen en onderschatten de risico's. U zegt: er zijn al dodelijke slachtoffers gevallen. Ja. Uh, heeft u al meer cijfers wat dat betreft? Nou, kijk, de, er vallen oh, elk jaar zo'n 200 uh, doden onder de fietsers. En. Uh, en daar maken we ons dan misschien wel druk over. Maar waar we niet druk over maken. is over de 9000 gewonden die jaarlijks onder de fietsers vallen. En ik kan u verklappen dat er een aantal bij zijn. die nooit meer kunnen doen wat ze vroeger deden. Maar zijn dat dan gewonden die vallen uh, zomaar alleen. zonder dat ze in aanraking komen met een ander voertuig? Andere weggebruikers? Nee, je ziet ook al het gevaar op de fietspaden. Hè? Als je een fietspad hebt met twee richtingen. Ik heb echt de afgelopen weken al drie keer een natte brul gegeven. Hè? Want ik fiets op natuurlijk vrij veel. Ja. Dat er gewoon iemand recht op je afkomt die op... alleen maar op het schermpje dus je maakt het gewoon zelf mee. Ja, en dan ja. Uh, bellen helpt nog een eens, want ze hebben natuurlijk ook vaak die, uh, die apparaatje in de oren, die, die doppies. Dus dan moet je echt een natte brul geven en dan, dan schrikken ze. Ja. Nou, en ik, ik, ik heb vorige week heb ik het is getwitterd dat het eigenlijk verboden zou moeten worden. Je weet niet hoeveel reacties. zijn mensen die zeggen ik kan er elke dag in op een motorkap krijgen. Het is echt ongelooflijk. Kim Veenstra, fiets jij nog wel eens? ja, ik fiets heel veel. Maar um, ik uh, fiets dan heel veel met mijn hond. Die moet ik dan in één hand vasthouden. Oh, en dat is één niet zo hand vervaren. stuur. Dus, uh... Die telefoon kan er echt niet bij. Dat doe ik nee, dus niet. Nee, Dat doe ik nee. niet. Nee. Maar ook niet handig toch? Met je hond? Of is het een heel ander Nou, Nou, je hond, uh, kijk, als je als je, je hond goed onder controle hebt en je kijkt gewoon recht voor je uit. Dan ben je toch met het verkeer bij. Want er wordt ook heel vaak gezegd van ja, maar als ze naast elkaar fietsen en ze zijn aan het praten, maar dan kijk je allebei, kijk je wel ja. richting het verkeer. Maar het is juist dat op dat schermpje kijken... en met andere dingen bezig zijn dan met fietsen. Ja, nu is het een campagne die uh, volgende maand start vanuit het ministerie. Het is nog geen verbod op nee. het gebruik van je telefoon nee. op de fiets. Nee, dat vind ik jammer. Ja. Kijk, je kan, uh, ik zeg altijd, uh, je moet uh, communiceren, maar ook handhaven. En uh, je moet handhaven en communiceren. Je moet een stok achter de deur hebben. Want anders werkt het helemaal niet. Nee. Dus deze campagne is eigenlijk gedoemd te mislukken. Ja. Ja, ik vind ik wel. Wat... Nou, dat is nogal wat. Ja, ik had uh, Ik gisteren heb ik toevallig even op RTV, RTV Oost gekeken. Daar hebben ze die campagne aangekondigd. En ik heb vorige week ook een keer geroepen van. Uh, nou, ouders zouden misschien een keer moeten zeggen van. Uh, anders pakken we die telefoon gewoon een maand af. Neem je een je telefoon niet. Nou, dat hadden ze gisteren op RTV Oost overgenomen. Stond bellen op de fiets, telefoon inleveren. 82% van de, van de 600 uh, Ondervraagde. eh, ondervraagden die zegt eens. En 18% oneens. Dus dat betekent dat er een heel groot draagvlak is. om, om, om op de een of andere manier een sanctie uh, te krijgen. Telefoon inleveren bij? Nou, bij je ouders hè, bijvoorbeeld. Oh, ja. Ik, kijk, als je een bekeuring krijgt. En je, en je ouders moeten 60 of 70 euro betalen. dan, uh, dan zouden die ouders een keer kunnen zeggen. joh, moet je luisteren, uh, het is afgelopen. We betalen hem één keer, maar de volgende keer lever ja. gewoon normaal je telefoon in. Ja. Ik heb zelf kleinkinderen. en die, die twitteren en, en gamen de hele dag. En als mijn dochter tegen de zoon zegt, van, uh, nou is het een keer afgelopen... en, en uh, leg dat ding weg, zit hij vijf minuten later weer met het ding. Maar ze pas eens een keer gezegd, en als het nou nog een keer gebeurt... dan werkt het ding een week op, ja dan, dan ligt het wel even anders. Toen werkt het wel. Nou, onze verslaggever Ewout de Bruin is in Haarlem uh, is even gaan rondkijken... of hij veel internet en de fietsers tegenkwam. En hij vroeg zich hoog af of er inderdaad een straf moet komen. Ja, heel veel mensen doen dat. Tenminste, mensen, vaak jonge lui. Hè? Want vaak komen ze sowieso zo, zo naar je toe rijden. Dan zeg ik ja, opletten, op je, op je werk letten, maar niet op je mobieltje. Internetje wel eens uh, tijdens het fietsen? Ja. Wat doe je dan? En gaat dat een beetje? Ja. ja. Je ziet die kids steeds met die uh, telefoon van uh, zo fietsen en uh, klaar. Ja. <laughs> ja, Wat zal we doen, ben ik niet precies. Ze uh, <laughs> dus kijken in ieder geval niet voor zich en dat schijnt nee. het probleem te zijn. Dat is inderdaad waar. Ja. Dus je ziet ze zo uh, drukken, drukken, drukken. En dan af en toe kijken wub, wub, wub, en dan weer verder. Ja. Ik vind het levensgevaarlijk. Ja, echt hoor. Want ze hebben alleen maar aandacht voor uh, wat ze zien en wat ze horen in... Uh, maar niet op het verkeer waar ze mee bezig zijn. Dan krijg er WhatsAppjes binnen. Zie je veel andere jongeren die het wel doen? Nee. Niet? Nee? Oh. Bij ons niet. Nee. Nou, bij ons wel hoor. Iedereen doet het. Ja, als je van schoolplein komt, zie je ze allemaal zo fietsen. Met de telefoon in de hand gewoon. Ja. En gaan dan niet gewoon de sturen op een gegeven moment in elkaar? Nee. Ja, het is af en toe gebeurt dat, maar... Jou ook wel eens? Ja. <laughs> ja. Maar hoort erbij toch? Zolang je maar geen ongelukken maakt. Wat zou nou een passende boete zijn? Want dat is nu een beetje een discussie hè? met jonge mensen. Zou een geldboete goed zijn of gewoon die telefoon een nee, maand? Een geldboete, want daar zijn ze veel uh, alerter. Alerter dan bijvoorbeeld die telefoon een maand afpakken? Nou, ik denk het wel. Als je aan hun zendjes komt, dan uh, spittig hoor. Dan leren ze er beter van als dat je iets afpakt en weer terugkrijgt. Uw telefoon gaat natuurlijk ook wel eens als u ja, op de nee, fiets zit. Ja, nee, stap ik netjes af en dan ga ik aan de kant staan en dan neem ik een pas op. Echt waar? Ja, serieus. Ik ben nog van de oude stempel, hè. <laughs> nou, Goospe, vijf jaar geleden begon u al met uh, ja, de, te, te wijzen op de gevaren. Toch heeft u wel een beetje succes gehad, want men heeft het erover. Er komt een uh, campagne... Eh, mogelijk dat u nog een aantal jaar geduld moet hebben. voordat dan inderdaad er ook een verbod komt. Ja, maar kijk, het gaat mij niet zozeer om dat succes. Ik, en wat ik, heb, ik ben nu ook met pensioen. en ik, ik, goed, ik heb mijn hand af, ik zie adviesbureau... maar voor de rest. ik heb er geen, geen direct belang bij. Maar wat, wat mijn belang wel is. is al die doden en gewonden die gewoon vallen. En ik wil proberen dat te voorkomen. Zijn die statistieken bekend? Planschool. Weten we hoeveel van dit soort incidenten veroorzaakt worden door... Nou, wat, wat heel vaak gebeurt, is dat bij aanrijdingen... die telefoon of weggeslingerd wordt... of een vriendje pakt hem op. Dat zien we ook bij eh, kopstaart ongevallen met vrachtwagens. Hè? Dus het kan uh, erger zijn dan we weten? Ja, veel erger. Het is, het is heel vaak van, ik was even afgeleid... Maar er wordt niet bijgezegd. Dat is de enige verklaring die je tegenover over de politie. En die telefoon die, die wordt ergens weggegooid. Is er een plicht voor de politie om het aan te geven? Op een formulier? Bijvoorbeeld... Zeg, nee, de, de, de enige plicht die de politie heeft om aan te geven... of er een telefoon uh, in het geding is... is als u een bekeuring geeft... voor het, het telefoon vasthouden tijdens het rijden. Dan moet de politie opnemen wat voor merk en wat voor type het was. En dat moet in het... proces. Uh, in het, in het... Maar vanwege de angst voor die boete... wordt dat misschien verzwegen van ik werd afgeleid... maar ja. dan niet melden dat het door de telefoon was. Ja. Kim Veensra... Ja, ik vind het eigenlijk bijna slecht bijna ook gewoon schandalig dat deze campagne gewoon zo weinig ondersteund wordt. Ik bedoel, je merkt gewoon ook gewoon dat de oudere generatie, die het er echt volledig mee eens is, ja. maar de jongere generatie, die is zich daar gewoon echt totaal niet van bewust en die vindt het alleen maar lollig en grappig, ja. totdat ze zelf een keertje echt betrokken raken bij zo'n ongeluk en dan gaan ze er wel anders kijken. Ik vind eigenlijk dat iedereen deze campagne zoveel mogelijk moet gaan ondersteunen. Nou, misschien iets voor jou persoonlijk? Ja. Ik kan ja. zal het twitteren. Ja. Maar ik gisteren een mailtje van een meneer Vaartjes. De fiets. Meneer Vaartjes, uh, meneer, meneer ja. Vaartjes. en dieze vrouw, die was drie weken geleden ondersteboven gereden op het fietspad. Vrouw van 75 jaar. Nou, hij zegt, ze is er gelukkig nog goed afgekomen, maar ze lag wel te zwemmen op het fietspad. En die man die heeft een brief geschreven naar de Rijksoverheid om dit te verbieden. Toen kreeg hij een brief terug dat het best ernstig is en dat het best gevaarlijk is. En ze zouden het best willen verbieden, maar er is geen handhaving, punt uit, gebeurt niet. Hm. Nou, dan denk ik, als je prioriteiten stelt, is er dus ook handhaving. Je doortasten. Um... Muziek luisteren mag nog net wel, vindt u? Het niet te hard is. Ik, ik, ik, ik dacht <laughs> nog, als het stoplicht op rood staat... en je staat er als fietser, mag je dan even je mail checken? Als je stilstaat, dat mag een automobilist ook. Als je Met de, de motor firen... afgelogen, of afgelogen? Nee, nee. Als je bij het stil... Maar kijk, het gevaar is als hij bij het verkeerslicht staat te lezen... en het springt op groen dat je vasthoudt. Ja, maar Meestal ga je tot... nog niet op de stoel. Nee. En tot slot, eh, eerder vandaag op Radio 1 een gesprek over de Google-bril bij de collega's van ja, de NCV. Gehoord, Heeft u ja. dat ook gehoord? Nou, wat dacht u? De, de, met de bril op de fiets natuurlijk. Ja, nog gevaarlijker. Dat is nog gekker. Ja? Het, is, het, wordt, het wordt eigenlijk steeds gekker. We gaan straks naar auto's toe waar we, waar we net als in de trein gewoon in kunnen gaan zitten en die auto doet alles. Ja, en dan kan je lekker twitteren en, uh, en je mail lezen. Om, uh... Nou, ik voel het al, we blijven <laughs> nog regelmatig uitnodigen om uh, te praten weer over de actualiteit. Vandaag speciaal bij ons in de studio de bekende alternatieve rock. Bent the boxer Rebellion. Bent met uh, een onderscheidende sounds zou je kunnen zeggen en uh, is sowieso internationaal samengesteld. Maar ze wonen in Engeland. Good afternoon. Good afternoon. I believe you're from Australia, United States and England. Is that correct? Todd's Australian. Adam's from Kent in England. I'm from Tennessee in the U.S. and Piers is from Essex. And you all live now in Inland, in London. Yeah, we're based in, in, in London. London. And that's okay for you as an American? yeah well i've lived there since 2000 okay. so I kind of, i'm kind of used to it Th that's quite a while uh mm. now just for a very short period in the netherlands to, to prom promote your new album yes uh, how do you like our country so far oh, Well, we've been here uh, quite a few times so uh well, we we like it very much yeah Really? Yeah. <laughs> really no, no, we do. Yeah. Okay, okay. Uh, you're here uh, in a short time to, to promote uh, your new album, Promises. Yes. It's a promising title, I, I should say. <laughs> it, well, that was that's the point. Well, so it's uh, uh, compared to our other stuff, we we see it as quite uplifting and and um, upbeat. U uh, uplifting. Upbeat. Hmm. Okay. You may not get that from the acoustic instruments, but that's we'll see. true. Yeah. Because this is a quite rare situation for you to, to play acoustic uh, without all the modern techniques. I yeah, we're, we're we're, we're kind of used to, it. you know, okay. limited space and all that. Yeah, but it's a, a unique performance because uh, when you perform... It's a complete yeah. other yes. sound. Oké, okay, nou een hele kleine vertaling. Uh, ze komen uit Engeland. Het is onder andere een Amerikaan en een, een Australiër. Uh, de Amerikaan woont al sinds 2000 in Londen. Gaat hem goed af. Ze zijn nu eigenlijk voor één dagje in Nederland... om een nieuwe uh, album Promises te promoten. En het belooft uh, heel wat te worden. Uh, hun muziek omschrijven ze als uh, upbeat, uptempo. Is dat is correct? Yes. Ja. Yeah. Oké, okay, dus sure. uptempo. Uh, hoewel, nu ze akoestisch spelen... Klinkt het toch weer iets heel. Uh, toch weer een beetje anders? Uh, final question for now. What kind of song will you perform now for us? We're going to play our single called Diamonds. Diamonds, um, yes. Oké, okay. we gaan graag luisteren. Pretty little thing you feel something? Did you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 I'm to blame Never wanna hide the truth from you Just hang my head when I put you through I wasn't good enough When what's done is done love When it's all so sad and done. diamonds When I'm too close I start to fade Are you angry With me now Are you angry Cause I'm to blame Cause I'm far away Further than Dank u wel, we say in Dutch. See you uh, in 30 minutes for another performance over een half uurtje. Gaan ze nog een keer voor ons optreden, de Boxer Rebellion. En Diamonds hoorden wij. Vandaag met uh, kunstresistent Pieter van Os van het... NRC. Terwijl de band nog even met Kim Veenstra praat. Pieter, naar welk jaar gaan wij terug deze keer? We gaan terug naar uh, 1913. Uh, december 1913, om precies zijn 10 december 1913, toen uh, de kunstboef Vincenzo Perugia met de directeur van de Officië in Florence uh, een drankje dronk en met een kunsthandelaar aan wie hij de Mona Lisa had willen verkopen. De Mona Lisa. De Mona Lisa zelf. Het beroemdste schilderij, dus tegelijkertijd de beroemdste kunstroof. En we hebben het erover vanwege ja. de roof uit de kunsthal. Daar ben ik ben zelf heel vol van nu, ja. Als, uh, de, de, de voor mijn uh, werkgever NRC Handelsblad he, um, uh, ben ik al een tij, tijd lang bezig met die kunsthalroof. En volgende week, precies over een week, dinsdag, zullen de boeven, de verdachten, moet ik zeggen, want we weten het natuurlijk nog niet 100% zeker, die zullen moeten. Uh, die, die, de rechtszaak begint, dus zij worden voorgeleid voor de rechter dinsdag. Nou, het lijkt een beetje op de zaak van 100 jaar geleden: uh, diefstal van Mona Lisa. Uh, een Italiaan ja. had het schilderij ontvreemd ja. uit het Louvre in ja. Parijs. Ja. Hoe, hoe heeft hij dat kunnen doen? Ja, de, de man. Ja, precies. Dat was toen nog wat makkelijker dan nu overigens. Want het, nou, nu uh, ging het ook heel makkelijk in Rotterdam. Het ging goed, opvallend het makkelijk. Ging opvallend makkelijk ook in Rotterdam. Die de point taken, die, die daar heb je helemaal gelijk in. Uh, toen was het ook. Nee, toen was het misschien zelfs nog wel iets makkelijker, omdat uh, het was ook direct de eerste grote kunstroof. Van een kunstwerk uit een museum. Er werd natuurlijk wel kunst geroofd. Al sinds de oudheid wordt er kunst geroofd. Er wordt overal kunst geroofd. En in allerlei. Door, door staten, door boeven, door mensen. Hè, dus individuen en, um, en bendes. Maar in dit geval ging het om een eenling. Een, een man die een werkje te doen had in het Louvre. In korte Wikipedia-achtige samenvattingen... Kim had het net al over hoe betrouwbaar die zijn. Wordt hij wel een Louvre medewerker genoemd? Het was iets ingewikkelder. Hij had een klusje te doen daar. Hij moest vitrines aanbrengen. en Hij had toen even goed om zich heen gekeken... en bedacht hoe hij dit moest doen. Hij heeft zich laten opsluiten in een bezemkast, zeg maar. <laughs> en hij is op een maandagochtend vroeg... met de houten panelen, want de Mona Lisa is op hout geschilderd... is hij naar buiten gewandeld... En het, ze ontdekte dus daarom pas weer een dag later. Want ook toen al, 1913, was maandag een dag waarop het Menig Museum dicht is. Zo ook het Louvre. Om te poetsen. Ja, dus het duurde even. Ja. Het duurde even tot ze ontdekten... Oh, het was ook zo dat medewerkers van het Louvre dachten... Nou, die zal weg zijn voor... Dat was toen een uh, hele blitste techniek. Er zou namelijk gefotografeerd worden. In een studio elders... Dus het Mensen, ja, het ja. zal wel kloppen. Het, het, het hele idee van Kunstroof aan het museum bestond nog nauwelijks. Dus hij kon er en, mee wegkomen. Met hij kon er mee wegkomen. de Mona Lisa. Ja, dus er zijn een paar, maar misschien wil je er al naar vragen. Sorry, er zijn een paar interessante aspecten aan die rol. Vertel je we terug. Ja, die man die, die, die Perugia. Het was een vrij eenvoudige uh, uh, man. Het zag goed uit, maar eenvoudig van geest, zomaar zeggen. Dat is bij deze Roemenen lijkt het ook zo te zijn. Hè, en die uh, had uh, zelf bedacht, een paar jaar later, dat hij hem wel kon verkopen. Dat is natuurlijk kansloos met de Mona Lisa, ook nee. toen al. Nee. Uh, en daarom is hij gepakt. Maar er is iets moois aan. Hij heeft toen voor de rechter verklaard... ik heb hem meegenomen als Italiaan als patriot, om hem terug te brengen naar Italië. Hij wilde hem ook aan een Italiaanse kunsthandelaar... en uh, aan de directeur van het Uffizi, Museum Want Leodan, Leonardo da Vinci had het uh, gemaakt. Precies. En Italiaan, het was ontvreemd, was zo door de Fransen? Nou, maar dat dacht hij. Hij dacht, Napoleon heeft het natuurlijk geroofd... zoals Napoleon zoveel bij ons weggehaald. Maar dat was helemaal niet zo. Dus Leonardo da Vinci heeft dat voor zijn patroon, Franse yeah. koning. Ja, precies. Die. En hij dacht, ik, ik, ik, ik, uh, hey, ik doe iets fantastisch voor het vaderland... En dat, dat, dat, dat, daarmee viel hij al direct door de band. Want dat, ja, dat bleek, is, is niet, bleek niet zo, hij zo te zijn. Poppen. Maar het aardige daarvan rechter... recht is wel dat hij daarom in, in bepaalde Italiaanse kringen een soort held is. Ja, ja. En was de rechter gevoelig voor deze uitleg? Ja, dat is grappig. De rechter bleek er wel degelijk gevoelig voor. Ja, het dus, is natuurlijk wel vaker in de, in de rechtszaal dat de intentie er te doen. Ik kijk even naar de heren naast mij. Die ja, meer weten van de handhaving. Hij heeft maar een jaar gevangenisstraf gekregen. Ja. Uh, terwijl het toch twee jaar geduurd heeft uh, voor het schilderij terug was. Dan is er nog iets moois aan de zaak. Er dus is een bepaalde uh, kring in Italië een held... Um, maar dat is nog iets moois. Hij heeft een beetje het beeld van de romantische... Uh, het romantische beeld dat rond kunst hangt. Dat, de, die Roemenen doen nog alles aan om dat te verpesten. He? Dat zijn hele stereotype dieven. En, en, ja. en, en, het is uh, geen uh, Thomas Crown affair. He? Rotterdam. Het is geen Thomas Cranever, precies. Het is een film over de kunst. Precies. En dat idee, Dr. No. Precies, het hoort nou bij de wereld van fotomodellen. En <laughs> of een diamant het <laughs> uh, kan. Dat klinkt dan ook chic en romantisch. Maar goed. Hij heeft... Dat, bij hem is dat ook een beetje de wereld ingekomen. Oh, oh, komt het natuurlijk ook door ons omdat wij dat graag willen. Maar hij vertelde. Ik had uh, la giaconda. Of, uh, zo heet zo uh, Lisa eigenlijk. Die op dat schilderij. Uh, uh, van wie het portret Leonardo heeft geschetst. Had hij onder zijn bed. En hij zei. Ik keek er elke dag naar. En ik ben verliefd op haar geworden. Nou ja, dat vinden we mooi. Dat willen weten. Dat is anders dan Roemenen die zeggen: Ja, ik moest de naam Matisse onthield hij aan de hand van een auto, de Devo Matisse. Je had nog nooit van Matisse gehoord. En hij dacht: dus, oh, Ik ga dat ding verkopen, moet wel een hele kunstenaar alweer. Oh ja, de Devo Matisse. Dus in dat opzicht lijken ze totaal niet op elkaar. Hij was toch een held. Misschien in ieder geval in Italië. De Mona Lisa is, is nog bekender geworden door deze roof. Ik kwam weer keurig. Ja. En goed terug ja. in het Louvre. Uh, met het verhaal vanuit uh, uh, Rotterdam, de zeven kunstwerken... Uh, is, is dat wel even anders. Ja. Uh, ja. Het laatste nieuws is dat ze verbrand zouden ja. zijn. Hè? Ja. Nu, nu ben jij ook in Roemenië geweest, ja. Ja. al een paar maanden geleden... Ja. Uh, maar acht je inderdaad denkbaar dat alle zeven de schilderijen verbrand zijn? Ja, dat, dat denk ik. Dat is zeker denkbaar. Dat is heel, heel goed denkbaar. Wat ik wonderlijker vind is dat er ook een. Ze willen dat ook graag bewijzen, natuurlijk, voor de rechtbank. De aanklagen willen het graag bewijzen. Die doen onderzoek naar hoog naar weten we we allemaal, zeker ja, weet het weet allemaal zeker ja. Maar die asresten, daar, dat moeten wij journalisten niet te klakkeloos opschrijven, denk ik. Dat zal ik niet doen. Want <laughs> ja, het is zeer de vraag of je echt, het echt verbrande schilderijen nog kan vinden. Uh, dat daar pigmenten in hebben gezeten, dat er verven heeft gezeten. Maar goed, het, misschien heeft ze het niet helemaal verbrand. Hè? Dan kan dat. Wie, ze wie, wie, wie kijkt daar trouwens naar, naar ja. onderzoek? Is dat ook via is... het uit Nederland, of nee. Zijn Nederlanders? Nee, nee, dat zijn... Uh, dat asonderzoek is nu verricht door het Nationaal Museum in uh, Roemenië, in Boekarest. Maar het Louvre, ah, daar zijn we bij Leonardo da Vinci, die zullen een contra-expertise doen. En die zullen dus, omdat er inderdaad al direct vraagtekens zijn gezet van wat is dat voor onderzoek en hoe werkt dat? <laughs> maar het zou heel goed kunnen dat zij dat gedaan heeft. Ze woont in een heel klein dorpje, deze moeder van de verdachte. Karkaliu, daar ben ik geweest. Maar ja, ik heb voor dat huis gestaan. Zij wilden absoluut niet praten. Hele andere mensen wel. en zeiden ja, het zijn boeven. Altijd al boeven geweest. Maar ja. Ja, ja, zo gaat het in zo'n dorpje. En uh, daarvoor waren ze lange tijd begraven op het kerkhof. Ja. En, uh, dus ik ben heel dichtbij geweest. Maar uh, goed, ik wist niet waar ik moest graven. We altijd. blijven het volgen, Pieter van Os. En als er meer duidelijkheid is, dan nodigen we jou gewoon nog een keer uit. Na drie uur in Dit Is De Dag, Hans Konijn... Hij is oprichter van een dating-site voor kinderen met autisme en ADHD. En we praten met drie regionale journalisten over opmerkelijke nieuwssites uit hun eigen stad of provincie. Blijf bij ons dus voor het vervolg van Dit is de dag. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag.